9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet trekt extra geld uit om topsporters meer te ondersteunen, schrijft minister Schippers aan de Tweede Kamer. Schippers wil dat Nederland tot de beste 10 topsportlanden ter wereld gaat horen. Er komt onder meer geld vrij voor sportonderzoek, en er moet een regeling komen om topsporters te ondersteunen bij een overstap naar een maatschappelijke carrière. Ook voor amateursporters komt extra geld, onder meer voor onderzoeken. En via de zogenoemde sportimpuls komen er subsidies voor projecten om mensen aan het sporten te krijgen. In Groot-Brittannië is het referendum over een brexit begonnen. De stembureaus gingen een uur geleden open. De Britten hebben twee opties, lid blijven van de Europese Unie of de EU verlaten. Peilingen voorspellen een nek-a-nek -nek race. Volgens de laatste prognoses wil 51 procent in de EU blijven. De stembureaus sluiten vanavond om 11 uur onze tijd. De uitslag wordt in de loop van morgenochtend verwacht. Officieel is het een raadgevend referendum... maar premier Cameron heeft al gezegd dat hij de uitslag zal respecteren. Tijdens het noodweer is in Rotterdam een man om het leven gekomen. De man van 45 werd in een kelder gevonden in een plas water. Volgens de politie is hij geëlectrocuteerd. In de kelder was een hennepkwekerij. Regen- en onweersbuien leiden verder in het westen en midden tot, van het land tot problemen op snelwegen zoals de A1. De brandweer kreeg tientallen meldingen van wateroverlast en blikseminslagen. Bij het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam liep regenwater bij de spoedeisende hulp naar binnen en in Moerkapelle brak in een huis brand uit na blikseminslag. Het weer, de stevige regen- en onweersbuien trekken over het noorden van het land weg. In de loop van de ochtend breekt de zon door en het wordt 25 tot 32 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten opnieuw zware buien. Morgen af en toe zon, maar ook buien. En dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 45 files. Er zitten nog een paar lange tussen vanwege wateroverlast. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoop en Diemen staat 16 kilometer. Dat kost je een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A6 natuurlijk bij Almere. Richting Amsterdam staat tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg 13 kilometer. En ook die file kost je een half uur extra. Op de A2 richting Amsterdam, tussen Knobberd Rijn en Breukelen, 4 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A12 richting Den Haag, daar staat tussen het Blijswijk en het Maniveld 14 kilometer. En dat stukje langzaam rijden levert je een kwartier vertraging op. Op de N305 bij Zeewolde, dat is in Flevoland, is er een ongeluk gebeurd. De weg is nog in beide richtingen dicht. Tot zover de verkeer.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 Een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van water. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen bloemenbrare vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen. Dat dus is vlieg maar in mijn dromen. Altijd wijn voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.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 Noord, en dat gaat terug ook in uh, bedrijvenvereniging Noord. Nee, be bedrijven, vereniging, Zandvoort is het. Ja, blijf kijken of u het weet, ja. ja nou, Komt daar wel op. Vereniging, Zandvoort. vereniging, bedrijventerrein, Zandvoort. Die uh, link naar die twee dingen. Uh, je zegt, ik wil ook wat, wat kwijt over de vereniging. Ja, nou ja, laten we het zo zeggen. Uh, het hangt aan elkaar vast, hè? Ja, inderdaad. Kijk, het is misschien toch goed nog heel even erop te duiden... dat wij ruim twee jaar geleden een vereniging gevormd zijn. En waarom? Er lagen een zestal bestemmingsplannen voor het hele gebied. Dat is natuurlijk een heel uitbundig... Van het gebied. En van de korendeks loopt helemaal tot de oude koolpit. En er golden een vijf, zestal uh, oude bestemmingsplannen voor. Die waren verlopen.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 van onze contacten met de provincie. Hebben wij ideeën erover?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 Meeningsverschil zijn. En kom, die komen vaak voor door de eigen advisering binnen het uh, gemeentelijk apparaat en uh, de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 zijn natuurlijk wel wat hobbeltjes te nemen... in het uitvoering daarvan. Want zoals je zegt, er ligt nu... jij bent dit, jij bent dat. Dat betekent dat jij daar niet mag wonen... of dat jij daar wel mag wonen. Exact. Dat weten we nu. Maar wat nou het geval is... dat met name door die adequate categorisering... die nu heeft plaatsgevonden... eigenlijk blijkt dat dat bestemmingsplan... zoals dat in die noden van uitgangspunten... wordt verwoord... bijna onverkort kan worden uitgevoerd. Dat is de gemeenteraad die beslist. Maar ik denk... Met de regelgeving in de hand, met de jurisprudentie, met ja, de manier waarop ja, we zo hebben dat afgetikt kan worden is. de komende ja, maanden. Ja, ja. Dat um. zou een geweldige opgave ja? zijn voor antwoord.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 dat je bijvoorbeeld als je een heel groot uh, terrein hebt... Uh, een industrieterrein... dat er in het land nogal eens extra veiligheids...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 Yeah.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 Het is natuurlijk en het een, een, een, een, een. Een met de gemeente. Een, uh, heel positief. Als elk ondernemer zegt we doen er nou mee en het is uh, minder positief als een club of het nou overzet is of een bedrijf van Noord zegt we doen niet mee. Nou daar ben je helemaal gelijk, in bed. Ja. Kijk, het is natuurlijk... Kijk, het gaat niet over wereldbedragen. Als onafhankelijk, je bent geen ondernemer. Nee. Maar als on onafhankelijk mensen hier, erger ik mij mateloos als er geïnvesteerd wordt in, de, in het centrum. En het zijn altijd dezelfde de mensen die betalen en de anderen noemen we even een goed Nederlands woord freelance. En als je dat jongens, dit soort ja. mensen, dit soort mensen, ja. die, die, en dat die, die moeten gewoon met dekje zijn. pakken. Want dat nou niet. Ja, nee. En als het nou over enorme bedragen gaat, nee, maar als we met elkaar solidariteit kunnen ja. brengen hier, dan zijn we heel eind verder. Ik heb nog uh, één vraag. En dat gaat over de waterzuiveringsterrein. Uh, ja. Gaat dat terug naar de gemeente? Uh, nee, dat uh, waterzuiveringsterrein dat is uh, eigendom van uh, Rijnland. Die, dat, die, die zijn eigenaar ervan. Mm -hmm. Dat... Uh, de Rijnland heeft daar een projectontwikkelaar opgezet. Maar die projectontwikkelaar die heeft zich te houden aan hetgeen over het terrein staat in het bestemmingsplan.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 Want er zit natuurlijk ook aan die gronden een prijskaartje. Ja. Nou, daar willen we graag ook met Rijnland op een goede manier over communiceren. Kortom, er is nog genoeg te babbelen. Uh, er is genoeg te babbelen, maar we zijn ja, in dat is, te, in wat dat betreft positief, positief gestemd. Precies, een behoorlijke blijdschap vergeleken bij een aantal jaren geleden. Ja, dat mag je wel zeggen. Die, die openheid, van de de gemeente, openheid van de gemeente, de die, die transparantie. Ja, dat is belangrijk hoor. Die, die, die van, is toch wel geweldig. En ik weet zeker dat als de gemeenteraad straks het hele perfletje krijgt, dat ze zeggen. In alle redelijkheid. Kijkend naar de regelgeving. Kijkend naar de veilige situatie. Dat ook de gemeenteraad zegt. Op deze wijze participeren, jongens. Maar dat vind natuurlijk Ja, dat meer kan doen. niet anders. Dat zij er ook blij mee zijn met dit soort uh, communicatie. Dat mag je dat hopen. Is, en er zijn er uh, alle ellende ja. van de afgelopen 10, 15 jaar zijn Nou, af. en wat dan een zijn, ellende was het. Daar zijn in Zandvoort weer twee partijen gelukkig. En uh, hopen dat er nog meer partijen gelukkig worden met elkaar. We moeten, als, we, we moeten bedankt, we elkaar gelukkig maken. Ben, ben, als, als, als, als wij klaar zijn met ons programma, zijn er heel veel partijen gelukkig gaan We Kijk eens. Hans, bedankt.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 Door die, door die persoon. Ik dacht, maar dat nog ja. heel lang geleden. Dat ik dacht, nou, moe. Nou, en dan komt dat. Nee. Nou, dat is dus iemand die. Uh die die belemmering wat jij ze die gooit hem op straat die zegt ik ben het nou klaar maar ja. Ja. Um, ja maar niet alleen dat hè je stopt daar niet mee hè het, het werd ook naar de ander werd er een beschuldiging want ja, die, die nooit kent jou begrepen, zo niet hè ja. die kreeg niet de waardering en ja, die begintijd is altijd even lastig op een gegeven moment een soort coming out hè, zou ja. je het kunnen zeggen in ben dit geval van Ik ben er klaar mee en dan sla je altijd door want die emoties die hebben jarenlang vastgezeten weet je, je altijd heb je anders willen reageren dan je eigenlijk hebt gereageerd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 Ik, nou, wel. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ik, ik zie dat niet. Ik ga, we niet weten, hoor, ik, ik ga naar Colette. Dan ah. willen we weten wat ze eraan gaan doen. Ja, precies. Dus uh, ik heb. Uh, laten we de please nemen. Hè. Ja, ik, ik Ben, en, uh, ben is zo'n typische please. Ja. ja. Ik, uh, ik, ik, we ik ben nu alle beneden zwaaien. Het ja. was, ja. was niet de bedoeling dat je dit ging verklappen. Maar ik, de radioluisteraar ziet dat niet. Nee, maar, maar nou wel weten ze het wel. Ja, maar Ben is een hele aardige man, hè? Oh, zeker. Ja. Nou, zijn jullie klaar? Dan kan ik weer, ja. Die mag wel een koffie drinken. Dan ga het verder over jou hebben. Nou, uh, heb ik dat die, Ik heb onderkend dat ik die beleving heb. En in jouw ogen of in jouw woorden, ik ben er klaar mee. Dan komen we bij jou. En hoe nu verder? Ik ga jou dat vertellen uiteraard. Ja. Nou even voor de goede orde, zij is marketeer. Hè? Dus zij doet de marketing okay. uh, en, en de PR. Zult, dus ze is geen trainer of coach. Ja, ons, dus zit uh, ik zo ik, zo ben zo op. Zo ik zo zit niks dat ja, ja, Maar ik, ik heb wel, wel een hele charmante compagnon. Misschien is dat... Uh, ja, nou dit is weer een belemmering. Dit was in het kader van de interview, maar daar gaan we straks over marketing hebben. Richard, ik ben er klaar mee. Ja...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 Dat, dat we ze allemaal hebben. Maar als ik heel eerlijk ben en ik zou dat zien liggen... belemmerende overtuigingen... zou ik niet weten wat ik daarmee nee, moest. dat is de andere kant. Is dat, uh, komt er nog een subtitel dan? Ja, er zit ook nog een uh, subtitel bij. Weet Zodat het duidelijk Leer te leven in vrijheid? Leer te leven in vrijheid, ja. Toch. Ja. Ja. Dat is helemaal. Ja. ja. Toch de helemaal We hebben hè? een beetje ja. gewisseld ja. nog. Vandaar dat ik ja. even moet denken van wat was hem ook weer... echt ja. definitief geworden. Ja. Maar, ja. ja. Uh,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 En op een gegeven moment kunnen we ze overtuigen van jongens... het is fijn dat jullie er zijn, jullie hebben me altijd goed geholpen... maar nu mag het gewoon, nu mag je weg. En dan, het grappige is, door dat gesprek snappen ze dat ook. En dan op een gegeven moment is zo'n belemmende overtuiging ook... na ongeveer een uur, want zo lang duurt zo'n gesprek, is dan ook weg. En het leuke is, je komt dan ook niet meer terug. Grappig is dat, dat je dat uh, ja. zo vertelde dat het binnen een uur weg is. Ik had het ja. in mijn ogen een coach-traject van... Nou, het, het coach-traject ja. duurt natuurlijk langer... omdat je er waarschijnlijk ook jij...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 Als je, als, je één, als je met één supersoon praat, dan praat je inderdaad maar met één supersoon. Maar je praat eigenlijk met allemaal. Wow, okay. En dat is die voice dialogue. En dat, dat heeft iets ja. te maken ook met mind over body. Dat is tegen jezelf gewoon ja. te zeggen... Um, um, tegen jezelf praten als het ware. Van, nou is het afgelopen. Gaar. Ja.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 Nee, ik begrijp Want Mind ja. over body is een kwestie van waarom heb je hoofdpijn. Ja, ik noem maar iets. Dat ja. is de uiting van het lichaam, terwijl mind vaak sterker is. Ja, het mind is veel sterker. Ja. Ik ja. ga naar de marketingkant. Ja. ja. Oké. Okay. En, en, ja. en de titel van het boek. En de titel van het boek. Ja. ja um, heb je natuurlijk over ja, daar ik over nagedacht. Ja. Daar heb ik over nagedacht. Ja. Toch? De, het is de bedoeling dat mensen in het voorbijlopen denken, hey, wat is dat? En dan pakken de titel. Ja. Pakken de titel. Ja. Ja. ja. ja. Klopt. Daar hebben we ook wel wat in gewisseld nog uh, inderdaad. In de, ja, in de eerste in eerste instantie, uh, nou, ik weet niet meer wat ik precies in eerste instantie was, maar in ieder geval uh, uiteindelijk toch gekozen voor uh, ja, gewoon een heel korte, krachtige titel waarbij mensen inderdaad misschien wel denken: Lemma we een overtuiging, wat is dat? Of misschien heb je dat, wat, een een dat... Het onderzoek gedaan, gewoon willekeurig 10 mensen neergezet en zegt: Zou ze ik dat boek pakken? Want ja, zo dat heb dat ik gedaan. Marketing, hè? Um, ja, ja.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 Dus die zijn ja, heb ik misschien jou de, de, de, de, de werklink de gestuurd. Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat de ja. Maar goed, mensen de, de, de, de, de, de, die iets willen... kunnen altijd bij jullie in contact komen via ja. die website. En, uh, en misschien praten we er later nog wel zo. Oké, okay, leuk. leuk. Dank jullie wel. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Uh -huh.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 ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe dat op een ging leven. Wat met staat geschetst.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 uh, wanneer begint hij om het even uh, uh, de, uh, concreet... de donderdag. Uh, uh, uh, van de donderdag. Vanwaar die fascinatie van na twee boeken ook een, een expositie?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 Wat is er allemaal te zien? Ja, dat is een verrassing. Ben. Uh, nou, moet u een beetje gevoel hebben voor Joodse getallen... dan snapt u een beetje hoe het in elkaar zit. Uh, we hebben 40 grote foto's. En 40 is echt zo'n bijbelsgetal. Van de ark was 40 dagen op de water. En uh, Mozes was 40 dagen op de berg. In de woestijn. Uh, in de woestijn, nou, 40 en dagen. Dus we hebben 40 grote foto's. Dat is een mooi Joodse rit, maar dat past toevallig ja. precies op onze lange kerkwanden. Dus dat, ja. het kerkschip, daar hangen die 40 grote foto's. Dat is het hoofdbestand. Dat was natuurlijk een behoorlijke uitzoekerij. Van, ja, je kunt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 interessant dat de, die expositie zo opgebouwd is. Ja. Rond, rondom die getallen.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 Kun je donderdag qua vraagt komen kijken? Nou, dat lijkt me heel interessant. En Er is geen kans dat je de rabbijn nog even ziet en uh, oh. een feestelijk orgelspel, een joods Haarlem, orgelspel he? hoort van uh, Mendelssohn. Uit uh, Haarlem komt de rabbijn, hè? Uh, is, deze, is, is, is die hebben we een... ook gevraagd, maar nu komt de rabbijn uit uh, Amsterdam, ten Brink. Oh, oké. Okay. Want Haarlem heeft, een, een -rabijn. Uh, Haarlem heeft één rabbijn, hè? Uh, Haarlem heeft één rabbijn. Maar die komt weer op andere gelegenheden met de herdenking. Um, dus nu heeft komt Heeft ook een beetje rabbijn. met orthodox en liberaal te maken. Ja. Dus. We hadden ze allebei okay. uitgenodigd, maar... Uh, ja. Nou, het gaat zoals het gaat. Het, Zijn er... Uh, um,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 een getimmerde kast van ongeveer anderhalve meter hoog en dat is een grondvlak van twee, van acht vierkante meter dan gaan we zand storten en daar worden dus allemaal eh, badkoetsjes dingen van het, eh, het strand. daar komt het strand, dat heb ik van uitbesteed aan een aantal anderen die dat ja, fantastisch ja. kunnen, ja. Uh, dus dat zal ook heel erg leuk bevonden worden ja, want dat weet ik toevallig omdat wij bezig waren met de website van het genootschap uh, Oud Zandvoort waar dus dan inderdaad dit soort uh, aankondigingen zijn en vandaar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 uh, ik moet zeker kijken, want ik word steeds meer geprikkeld... door, uh, door, de, de, door de getallen en de, en de dingen. Dus... Um... Oké, okay, Ik dank. weet eigenlijk alles van uh, de tentoonstelling. En ja, ik goed. zie dat u er al veel precies in hebt. was al tof. Zeg wel, <laughs> ja, ja, ja. ja. Om in stijl te blijven. Om in stijl te blijven. Heel goed. Ja, dank u wel. Fantastisch. Bedankt. We uh, rennen gelijk aan de agenda. Want anders uh, uh, schieten wij tijd tekort. En er staat alweer zoveel op die agenda. Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld over pop-up praat. Dan kan je rustig op de website gaan kijken. En in het dorp. Want er gebeurt van alles. Dus die kunnen we wel een beetje uh, genoemd hebben alvast. De...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 Okay. Boven even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweef naar geluk, onbezorgd en vrij. Tot dan de morgen komt. En ik ben wakker geboord, doe ik mijn ogen open. Lig jij nog steeds naast mij even mee? Al die stranden, toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden in de Wildse Zee, vol van pas en lust. Neem me met je mee, zodat mijn niet wordt blust. Dromen, dromen van jou.